1 uur. Het nos journaal Marianne Kokkoek. De treinkaping van 1977 is herdacht langs de spoorlijn bij de Punt. Groningers hebben nog veel vragen voor minister Kamp over het gasbesluit. En betogers in Spanje krijgen hun zin. De aanleg van een boulevard in Burgos is geschrapt. Het weer, af en toe zon en 8 tot 11 graden, morgen bewolkt en plaatselijk wat motregen. De wind draait naar het oosten en daardoor is het wat kouder dan vandaag. Na het weekend wordt het vooral in het noordoosten nog wat frisser... met maandag daar natte sneeuw en elders regen. In het ziekenhuis in Amersfoort is de moeder van het jongetje... dat gisteren dood werd gevonden, gearresteerd. De politie verdenkt haar van moord of doodslag op haar 11-jarige zoon. In dit onderzoek op dit moment is de 47-jarige moeder de enige verdachte die we hebben gearresteerd. De jongen is door misdrijf om het leven gekomen en ik kan daar inhoudelijk verder geen mededeling over doen. De politie kreeg gisteren aan het eind van de middag de melding dat er iets aan de hand was in de woning in de Wijk Nieuwland. Bij aankomst trof de politie de jongen dood aan en de moeder was zwaar gewond. Details over wat er precies is gebeurd kan de politie nog niet geven... en ook is niets bekendgemaakt over de aard... van de verwondingen van moeder of zoon. Voor het eerst sinds de treinkaping 37 jaar geleden... zijn voormalige kapers, gijzelaars en hun familieleden, nabestaanden... terug op de plek waar die trein stond, bij De Punt. Theo Verbrugge is daar ook in de weilanden bij Ieder Made. De spoorleen lag daar middenin. Wat doen ze daar precies... Nou, ze hebben hier uh, zeven stoelen neergezet. Uh, dat symboliseert uh, de zeven kapers die hier destijds zijn uh, omgekomen. Uh, daar liggen rozen op. Daar hebben ze even omheen gestaan. En toen zijn een aantal uh, ja, zeg maar langs de spoorlijn gaan lopen... Uh, ja, er is veel rust, er wordt veel uh, nagedacht. Ik heb wat mensen gesproken, bijvoorbeeld een weduwe van een van de kapers, die zegt, ik zou het fijn vinden als er nu naar, anders naar de kapers gekeken wordt, dat het geen misdadigers waren, maar dat ze voor een zaak stonden. Ja, de zaak is natuurlijk enorm opgeleid door het rapport onlangs, wat uh, stelde dat uh, de kapers uh, gewoonweg uh, geëxecuteerd zijn toen bij de bevrijdingsactie. Uh, en ja, dat doet veel stof opwaaien en daarom wordt er ook voor, voor het eerst eigenlijk openlijk over gepraat, zeg. ze. Dus het was eigenlijk in die Molukse gemeenschap, een onderwerp waar weinig over gesproken werd. Mm -hmm. Ik moet de sfeer als stemmig, zeg maar, karakteriseren. Ja, absoluut, Dat is goed, stemmig. Ja. Ja, vanochtend waren we even in een, uh, in een soort uh, Molukse buurthuis uh, bij elkaar. Er was nog een dominee, die heeft alle namen van de kapers opgenoemd. Uh, uh, daar werd uh, veel uh, gebeden. Ja, het is, het is stemmig. En nou ja, als je de Molukse aard een beetje kent, dan zijn het ook niet altijd hele uitbundige mensen... waar de emoties heel makkelijk naar buiten komen, maar ze zijn er wel degelijk. Hm. Wat staat er nog meer op het programma vandaag? Of is dit hier nou, ze gaan, uh, nee, ze gaan zo meteen nog naar de begraafplaats waar uh, de kapers uh, begraven liggen. En daar hebben ze ook nog een, een korte bijeenkomst. Oké, okay, Theo Verbrugge in De Punt, dank je wel. Groot succes voor de demonstranten in de Noord-Spaanse stad Burgos. Hun felle protesten tegen de aanleg van een dure boulevard... hebben succes gehad. De burgemeester besluit het hele project af te blazen. Ja, correspondent Jessica van Spengen, eerder was het werk al opgeschort... maar waarom stopt het nu definitief? Nou, zoals je de burgemeester net hoort zeggen, zegt hij dat hij de vrede wil bewaren in de stad en dat de werkzaamheden nu worden gestopt. Um, zoals je zei, in Burgos gingen de afgelopen week elke dag mensen de straat op om te protesteren. Tegen die geplande boulevard met een ondergrondse parkeergarage. Een duur project van uh, zo'n 15 miljoen euro. Nou, ik ben er geweest. Het is een arbeiderswijk die flink getroffen is door de crisis. Uh, de helft, ruim de helft van de mensen zit daar zonder werk. En de bewoners zijn ontzettend boos. Die zeggen, steek liever wat geld in sociale ...om mensen te helpen, om ze weer aan het werk te krijgen... Eh, ...dan dat je aan zo'n duur eh, project begint. Nou, de gemeenteraad van Burgos stemde gisterochtend nog voor de werkzaamheden... ...maar het lijkt erop dat de burgemeester toch eh, gezwicht is onder de protesten... ...en ook van een hoger hand dat er toch wat druk op hem is uitgeoefend... ...om eh, de werkzaamheden stil te leggen. Ja, de betogers hebben dus hun zin gekregen. Zijn ze daarmee nu ook klaar met hun protest? En ze zeggen dat het protest doorgaat, want het breidde zich ook uit. Hè. De afgelopen dagen gingen in zo'n 50 steden mensen de straat op. Natuurlijk om zich solidair te verklaren met de betogers in Burgos. Maar het kwam ook een beetje symbool te staan... voor de moeilijke situatie waarin veel Spanjaarden zich begeven... die bijvoorbeeld werkloos zijn, die nu van weinig rond moeten komen. Het werd een protest tegen de bezuinigingen, tegen de corruptie ook. Want in Burgos had diezelfde burgemeester... wordt ervan beschuldigd dat hij het op een akkoordje heeft gegooid... Met projectontwikkelaars. Nou, daar zijn dan miljoenen mee gemoeid. En dat zit veel Spanjaarden ook dwars. En daarom zeggen de mensen in Burgos nu: we gaan door met protesteren. tot de burgemeester in ieder geval opstapt. Ze willen ook dat de M.E. uit de stad verdwijnt. Uh, en dat de mensen die de afgelopen dagen werden vastgezet. dat die in ieder geval vrijkomen. Dankjewel, Jessica van Spengen in Spanje. Het NOS-journaal. Marian Koekoek. Ja, minister Kamp is opnieuw in Groningen om te praten over het verminderen van de gaswinning. Die wordt de komende jaren gestaag afgebouwd, zo werd gisteren besloten, en er komt 1,2 miljard euro als compensatie voor de schade. Zo'n 200 mensen die in Groningen wonen en werken zaten vanmorgen bij de minister aan tafel en vragen ons af natuurlijk. Roel Pau, zijn er nog nieuwe inzichten? Eigenlijk geen nieuwe inzichten. Uh, minister Kamper heeft het hele verhaal nog eens een keer verteld over uh, de schadevergoeding aan de gedupeerde, aan de economische stimuleringsmaatregelen die, die hij uh, uh, he voor heeft genomen om te nemen. Uh, ja, en, en het was ook een beetje een ander publiek dan uh, gisteren bij de persconferentie. Toen was het voor het, voor het hele volk en in het bijzonder de Groningers, nu zaten er vooral. Mensen uit het bestuur, en er zat een boer, er zaten ondernemers tegenover hem die nog een aantal vragen hadden. En een aantal mensen van de protestorganisatie zoals de Groninger Bodembeweging en Schokkend Groningen. Minister Kamp is overigens net vertrokken. Vlak voordat hij in zijn dienstauto stapte sprak hij nog even met iemand die nu op zijn gemak het checkje staat te rollen. Uh, net liepen hem de tranen over de wangen, kan ik je zeggen. Ik kwam met hem praten, maar hij wordt even in uh, bescherming genomen. Want hij heeft het erg zwaar. Op zijn uh, mutsje heeft hij een uh, Groninger vlag staan en de tekst ik ben zat. Nou ja, uh, blijkbaar uh, heeft het hem allemaal erg aangegrepen. Wat er uh, is gezegd vandaag en in de dagen hiervoor. En heeft hij vermoedelijk het idee dat hij nog niet echt geholpen is. En mm. er zijn ook nog een heleboel dingen onduidelijk. Het gaat over verschillende jaren he, die, die de maatregelen die minister Kamp en de NAM zullen nemen. Dus ja, onmiddellijk zul je niet het resultaat zien. En ik denk dat dat uh, ook een bron van zorg is voor de Groningers. Van, ja, we willen het minister misschien wel geloven, maar we moeten eerst zien dat het ook echt uh, resultaten oplevert. Ja, Wordt het daarmee rustig of gebeurt er vanmiddag ook nog wat? Nou ja, de protesten gaan uh, ongeminderd door. Vanmiddag uh, heeft de FNV een uh, protestmanifestatie uh, op poten gezet. Uh, ze maken een rondje rond uh, het aardbevingsgebied. Uh, en daarbij uh, doen ze het heel erg langzaam aan. Onder andere ook op de A7 waar ze langskomen. Uh, ze nemen letterlijk gas terug. Dus uh, daar zullen we de mensen die uh, misschien van plan waren... om even lekker een dagje te gaan stappen in Groningen... zeker iets uh, voor gaan merken. Ja. Roel in Groningen, dankjewel. Het dodental van de aanslag in Afghanistan is opgelopen tot 21. Onder de doden zijn 13 buitenlanders, onder wie 4 medewerkers van de VN... en een vertegenwoordiger van het IMF. Een zelfmoordterrorist blies zich gisteravond op bij een restaurant in Kabul. Het is de bloedigste aanslag op buitenlandse burgers... sinds het begin van de oorlog in Afghanistan, 13 jaar geleden. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland... houden dit weekend de jaarlijkse tuinvogeltelling. Nederlanders worden opgeroepen om een half uur lang... bij te houden welke vogels er in hun tuin zitten... en dat door te geven via internet. Vogels die alleen voorbij vliegen tellen niet mee. Vorig jaar werden in twee dagen tijd meer dan een miljoen vogels geteld. Toen eindigden de huismus, de Koolmees en de merel bovenaan. Ja, en onderzoekers zijn verbaasd over de vondst van een steen op Mars. Een specifieke steen, want de Marsrover heeft de steen... een paar dagen geleden gefotografeerd op een plek waar eerst nog helemaal niks lag. Het gaat om een stuk steen, ter grootte van een donut. Mogelijk is hij weggeslingerd bij de inslag van een meteoriet op Mars. Maar het kan ook zijn dat het Marswagentje er zelf voor verantwoordelijk is. De steen kan zijn opgespat toen de banden van de Marsrover slipten. Stort. De eerste dag van de wereldkampioenschappen sprint is voor de Nederlandse schaatsers goed verlopen. In Nagano won titelverdediger Michel Mulder de 500 meter en eindigde hij op de 1000 meter als vijfde. En daarmee heeft hij halverwege het toernooi al een flinke voorsprong op nummer 2, de Amerikaan Johnny Davis. Kjelt Nuis was op de 1000 meter de beste Nederlander met een derde plaats. Hij nam daarmee revanche voor een mislukte 500 meter. Hij had veel last van een langdurige en rommelige ijsprestatie. Als je drie keer naar die, naar die streep rijdt en je gaat klaarstaan, je zet die bluk naar, naar de finish en er wordt gefloten dat je mag. En je gaat staan, je kijkt die start aan en zegt dat je weer mag gaan. Vervolgens ga je weer staan en er gebeurt weer hetzelfde. Het nou, was zo raar en dan dacht ik tegen mezelf: oké, okay, blijf rustig, blijf rustig. Maar uh, blijkbaar niet. En uh, ja, er komt gewoon een flutrace uit. En hij is bezet na twee afstanden de negende plaats... en Ronald Mulder de achtste. Bij de vrouwen staat Margot Boer na twee afstanden op de tweede plaats. Ze legde haar basis met een prima 500 meter... waar ze het zilver opeiste achter de Chinese Yingju. Nog nooit stond ze zo kort achter het goud en dat verraste haar zelf ook. Nou ja, dat verrast me wel een beetje. Maar ik heb wel uh, net na de 500 kwam in de kleedkamer en dacht ik... maar nou, eigenlijk is 38 nog helemaal niet zo slecht. En uh, even een beetje relativeren. En, nou, toen kreeg ik ook weer gewoon heel veel zin in de en dat wilde ik doen. Ik denk dat ik sowieso met iets meer uh, focus op de duizend hierheen ben gekomen eigenlijk wel. Waardoor de vijf misschien net wat minder was. Maar ik doe mooi mee in uh, het klassement inderdaad, vind ik wel leuk. Yu voert het klassement aan met 1800ste van een seconde voorsprong op Margot Boer. Thijsje Unema staat zesde, Laurine van Riesse zevende... en Anistas bezet na de eerste dag de tiende plaats. Rafael Nadal heeft op eenvoudige wijze de vierde ronde bereikt... van de Australian Open. De Spaanse nummer één van de wereld had aan drie sets voldoende... om de Fransman Gael Monfils te verslaan. Roger Federer kwam makkelijk een ronde verder. Hij versloeg de rust Daimuras Gashbishvili in drie sets. Federer treft in de volgende ronde de Fransman Jojo Wilfried Tsonga... en Nadal moet dan tegen Kei Nishikori uit Japan... Dan nog even de belangrijkste punten uit dit NOS-journaal. Betogers in Spanje krijgen hun zin. De boulevard in Burgos komt er niet. De treinkaping van 1977 is herdacht langs de spoorlijn bij De Punt. En Groningers hebben nog veel vragen voor minister Kamp... over het gasbesluit van gisteren. En dit was het NOS-journaal, zo dadelijk trotskamerbreed. Vakantie, maar dan wel op jouw manier...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 gemeenteraadsverkiezingen en daarna kiezen voor het Europees Parlement. Het veroorzaakt campagnekoorts. En het is met nog maar een paar maanden te gaan te merken. De politiek gaat de straat op. Met rozen, met flyers en met beloften. En over die koorts gaan wij het hebben vandaag. Bij ons eh, vandaag de voorzitter van de Partij van de Arbeid, Hans Beckman. En ook campagneleider. En dat bent u toch ook Ja, eigenlijk? dat klopt. En nou, fijn dat u er bent. De campagne-aftrap uh, is vandaag en uh, trouwens ook in uw stad, hè? Utrecht. Ja, dat is een meevaller voor mij. In ja, Kanaaleiland. Dus geen reiskosten? Dat heb ik sowieso niet. Ik rijd altijd met mijn eigen auto. Dus ik heb eigenlijk de auto met chauffeur heb ik afgeschaft oh. en ik rijd graag zelf. Dat is niet gevaarlijk, zelf rijden? Als je zo druk bent? Nou, het is sowieso goedkoper voor de partij. En ik vind het zelf niet onplezierig om te rijden. Oké. Okay. Nou, over integriteit hebben we het straks nog. Maar dit is alvast een punt, geloof ik. En uh, Kees Verhoeven, die zit in de Tweede Kamer voor D66. En u bent ook uh, campagneleider voor de partij. En ook uw partij begint min of meer dit weekend hè, met de campagne. Ja, we zijn al lang bezig. Maar ook wij zullen zondag inderdaad in Utrecht uh, activiteiten hebben. En nou, dan daarna alle weekenden die er de komende tijd tot 19 maart zijn... zullen wij uh, volle bak campagne voeren. Ja, uh, en voor de luisteraars, u kan ons zien op politiek 24 en op trossenkamerbreed.nl. Voordat we over de campagne gaan praten, nog eerst even iets anders. Het overhevelen van zorgtaken naar gemeenten is in onzeker vaarwater gekomen. De leden van de Vereniging der Nederlandse gemeenten de gemeente zelf dus, die vinden het budget ontoereikend. En het bestuur van de VNG sloot zich hier gisteren bij aan. Ik heb aan de telefoon de voorzitter van de VNG, Annemarie Jorritzma... ook burgemeester van Almere. Goedemorgen, mevrouw Jorritzma. Goedemorgen. Joritsma. Goedemiddag. Goedemiddag eigenlijk. Uh, ja, moest nog even wennen. Ja, de, de VNG was al akkoord met het kabinet... over de decentralisatie van de zorg. Dus het overhevelen van de taken van het Rijk naar de gemeente. Maar u bent door de leden teruggefloten. Waar zit precies de pijn voor uw leden? Nou, dat akkoord is, gaat iets te ver. Uh, wij zijn nadat uh, het kabinet een enorme wijziging had aangebracht... Uh, in de plannen die waar de gemeenten zich al twee, twee jaar aan, op aan het voorbereiden waren... Uh -huh. Uh, ...zijn we natuurlijk met het kabinet gaan praten... ...omdat het budget ontoereikend was. Nou, Toen hebben we uitgebreid met de staatssecretaris Van Rijn gesproken. Die heeft wat extra geld gevonden... ...en wij kwamen tot de conclusie dat meer er op dat moment niet in zat. En ja, dan kan je ook niet anders dan zeggen... ...ja jongens, meer zit er gewoon niet in... ...dus uh, hier zullen we het mee moeten doen. Uh, maar toen hebben de leden, uh, en, en daar ben ik best wel trots op, alle gemeenten hebben heel goed gekeken of het kon of dat het niet kon. Nou, wat zie je dan? Dat 30% van de gemeenten zegt nou het kan wel, maar dan moet er nog wel even dit en dat en dat. Ja. Uh, en, en, en 60 procent, 65 procent van de leden zei... nou, het kan niet tenzij dat en dat en dat beter geregeld wordt. Ja, en, en eigenlijk zijn die punten dat en dat en dat bij iedereen gelijk. Ja, en daarmee is er dan dus een Sorry. meerderheid van gemeenten... die zegt, nou, we gaan er niet in mee. Als u zegt niet. dat en dat en dat, wat ja. is dat dan? Nou. Wat kan er niet met het budget wat het Rijk voor u voorzien heeft? Nou, er zijn eigenlijk twee punten. Het een heeft niet zoveel van met geld te maken... Maar met uh, de manier waarop het nu in de wet staat uh, geregeld... dat is de verhouding tussen de zorgverzekeraars en de gemeente. Wij moeten samenwerken met de, gemeente, uh, met de zorgverzekeraars. Maar als je de wet leest, dan is het voor de zorgverzekeraars knap vrijblijvend mm -hmm. uh, En bestaat er een grote kans dat er afschuifgedrag van die kant komt. Uh, want zij moeten natuurlijk ook bezuinigen. En dan, uh, dan, denk, dan denken wij dat het heel moeilijk gaat worden uh, om dat tegen te houden. En dan betekent het gewoon dat wij uh, mensen... Overgeheveld krijgen die eigenlijk thuis horen bij de zorgverzekeraars. En dat komt door de nieuwe manier van verdelen, zoals net ingezet is. Ja, dat is een hele bestuurlijke kwestie, zoals u het nu schetst. Maar wat betekent het concreet voor de burger? Wat gaat de burger ervan merken? Nou, ik denk dat in dat geval de burger van het kastje naar de muur gestuurd dreigt te worden. En het heeft effect op ons budget. Dus betekent dat we minder kunnen doen. Dat is de ene kant. En de tweede is dat in 2015, dus het eerste jaar van overheveling houden mensen, en op zich is dat terecht... nog rechten die ze hebben gekregen in dit jaar of eerdere jaren... op basis van hun indicatiestelling. Uh, uh, maar de, de mensen hebben dus wel een overgangsrecht... en wij hebben geen overgangsbudget. Ja. En dat betekent gewoon dat we het niet waar kunnen maken. En dan worden burgers dus rechtstreeks de dupen. Uh, ja. Want of het betekent dat we alle mensen die oude rechten hebben... wel kunnen bedienen, maar dat we daarna moeten zeggen... jongens, loket gesloten, want we hebben er geen middelen voor... Uh, ja, of het betekent dat we toch die mensen hun rechten niet kunnen laten uitoefenen. Ja, en dan hebben we het over zorg, dan hebben we het ook echt over verzorging. Hè? Dus men, ja. wat, wat mensen echt aan de lijve gaan ondervinden. Ja, dat gaat dus over kwetsbare mensen. Uh, en uh, wij vinden dat dat niet kan. Uh, en dus hebben we gezegd, ja, nu is het kabinet aan zet. Heel helder is geworden in de afgelopen weken... waar precies de pijnpunten liggen, die hebben we ook... Uh, uh, gemeld aan het kabinet. Mm -hmm. uh, ja, en er is eigenlijk nog één belangrijk punt. Dat is dat we vinden dat er eigenlijk geen regie op zit... of veel te weinig regie op zit. Uh, we worden weer geconfronteerd met 25 monitors... Uh, allerlei verschillende controlemechanismes. De staatssecretaris van het ene uh, ministerie... Die, vindt iets, die doet het op een andere manier dan de staatssecretaris... van het andere ministerie. Ja. U vindt het allemaal veel te vaag, eigenlijk. Maar ja. toch to to tot slot nog even, mevrouw Juritsma. Want stel nou dat het kabinet zegt... Ja, jammer, maar helaas, meer zit er gewoon niet in. Ja. Is dit dan ook een oproep aan de gemeenten om dan toch maar gewoon hun poot stijf te houden? Of, ja, nou, of is, is er toch nog problemen. iets van een onderhandeling mogelijk? Nee, dat is, dat is ingewikkeld. Omdat uh, gemeenten uiteindelijk gehouden zijn om een wet uit te voeren. Dus en die moeten wij het hebben doen. hebben aangegeven waar onze problemen zitten. En dat we, gewoon, dat we allemaal hartstikke graag willen. Want gemeenten gaan ook gewoon door met zich voor te bereiden. Omdat het laatste wat wij willen is dat onze burgers daar de dupe van worden. Maar wat, de, wat heel duidelijk moet zijn... dat als de wet niet aangepast wordt... zeker het budget wordt niet aangepast... dan denk, zijn wij er eigenlijk van overtuigd... dat er volgend jaar dus ongelukken gebeuren. Ja. Nou, Dat moet ook heel helder zijn als men toch doorzet. En dat kan. Hè, eh, het kabinet kan het doen. Tweede en Eerste Kamer kunnen het doen. Eh, dan moet men er rekening mee houden... Dat, eh, dat er volgend jaar dingen misgaan. Maar dan is ook volstrekt helder... Oké, okay, u voorspelt bij deze ongelukken... maar dat is dan de schuld van het Rijk. Laat ik het zomaar even Zo, ja. samenvatten. Dank u wel voor nu, Annemarie Jortsma, naar. voorzitter van de VNG... en burgemeester van Almere. Ja, hier in de studio uh, Partij van de Arbeid... voorzitter Hans Spekman en D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Meneer Spekman, uh, ernstiger kan het niet klinken... wat mevrouw Jortsma... Ook van de VVD trouwens, uh, en die is heel scherp. Over het kabinet. VVD-Partij van de Arbeid, daar waar het over de zorg van mensen gaat. Nee, de zorg van mensen. Ik heb het natuurlijk goed gehoord, maar ik wist het al. En dus ik heb ook met meerdere eigen wethouders gesproken. En vooral het eerste punt vind ik eigenlijk het belangrijkste. En dat is? Uh, dat is de zeggenschap naar de zorgverzekeraars. Wij willen af van die marktwerking in de zorg, zeker op lokaal niveau. En nu is het zo dat in gemeenten zoals Venlo, waar ze samenwerken met een ziektekostenverzekeraar zoals VGZ, dat ook doet uit zichzelf. Daar gaat VGZ en de gemeente werken samen, zodat het niet meer gaat om de indicatie en maar eisen waar je recht op hebt. En dan krijg je scootmobiel waar je misschien niet op durft te rijden. Maar daar komen situaties voor dat, je, dat de wijkverpleegkundige de baas is eigenlijk. En die bepaalt in overleg met degene die misschien reuma heeft van wat wil je nou het liefst. En in Venlo gaat het dus zo dat je dan misschien niet iets goed mobiel krijgt, maar wel uh, zeg maar, bijvoorbeeld je tuin waar je graag op zit te wachten. En dan zijn de ziektekostenverzekeraars die de kont tegen de krip gooien, die willen dit soort afspraken niet maken met ja, de gemeente. Zoals uh, Achmea, wat een hele grote is. Uh -huh. Ja, maar die mogelijkheid is er dus nu wel. En mevrouw Jorisma van de VNG, in dit geval in haar rol als uh, voorzitter van de VNG, zegt heel duidelijk dat het een vaag gebied is, uh, grensgebied tussen wat de zorgverzekeraars doen en die schuiven dingen af naar de gemeente. Hoe dan ook, zij voorspelt chaos. Uh, ongelukken. En het gaat over de zorg van mensen die ja, het het hebben. En, dat en dat dus uw staatssecretaris niet. van de Partij van de Arbeid... is hiervoor verantwoordelijk. mijn wethouders... Want het zijn ook wethouders van de Partij van de Arbeid die ook bij de VNG ja, zitten. Ja, begin bij de staatssecretaris, ja, daar dus, komt de wet vandaan. Ja, dus zeg maar, de stellingname van de Partij van de Arbeid is die zeggenschap van de wethouders ook over de ziektekostenverzekeraars, die moeten zijn. En dat vindt er overigens Martijn Verijn ook, die heeft het ook nog geschreven naar de brief. De wijkverpleegkundige hoort de speelfiguur te zijn voor de zorg weer in de buurten, in de wijken. Ja, maar wat Nederland. moet er dan nu concreet gebeuren om te beantwoorden aan ja, de oproep ik ben van de, de VNG? Ik ben geen staatssecretaris, maar ik vind vooral het eerste punt wat ik zeg. Dat vind ik vrij cruciaal. Maar volgens mij is het belangrijk het is het gevolg, dat er he? allereerst gewoon duidelijkheid komt over die budgetten. Ja. Kijk, de gemeentes die, die hebben eerst te horen gekregen... jullie krijgen uh, twee van de drie taken van de langdurige zorg naar jullie toe. En dan, uiteindelijk heeft de, uh, de staatssecretaris nu besloten... om nog maar één taak te doen. Dus de gemeentes krijgen minder en de zorgverzekeraars krijgen meer. En daar zit inderdaad de zorg, uh, ook bij D66. Want wij hebben ook gezegd, we zouden het liefst eigenlijk... al die zorgtaken voor de langdurige zorg naar de gemeente gehad hebben. En alleen het uh, nadeel daarvan, Kees, is... Nee, en zit dat er, weet daar zit je er een nadeel aan. Dat alleen... zeg maar, als het nou gaat om recht op zorg en zekerheid hebben... dat als jij ziek bent en verzorging nodig hebt... dat dan de verpleging jou helpt... in plaats van dat de vrijwilliger dat moet doen. Dat is alleen maar geborgd als je dat met ziektekostenverzekering doet. En die, en die zekerheid voor zorg, dat vinden we belangrijk voor mensen. Het gaat er natuurlijk nu wel om... dat we hoorden mevrouw Jortsma net ook zeggen... zij voorspelt gewoon ongelukken. Nee, en ze zeggen dat is dan de schuld van zij, het zij maakt zich zorgen omdat zij denkt... gemeentes krijgen allerlei extra taken. Dat is op zich een goede stap, want je brengt dan gewoon... Het, uh, de, de zorg uh, en ook een aantal andere dingen... breng je dichter bij mensen. Dat is, dat is goed. Maar als je dat doet met hele beperkte budget... en onduidelijke afspraken, dan komen mensen... die daarvan afhankelijk zijn in de knel. Nou, ja. Dat is ook de zorg van Spekman, die ja. delen wij ook. Nou, dus wat dat betreft heeft de gemeente... of uh, de gemeente hebben nu gezegd... de bal ligt bij het kabinet. En ook wij zullen in de Tweede Kamer uh, heel kritisch daarnaar kijken. Want ja. je kunt niet zomaar zeggen... ga al die taken maar doen zonder goede afspraken over het geld. Nee, maar heel concreet dus was... De, de discussie. Heel concreet was mevrouw Joris maar ook het budget moet worden aangepast en de wet moet worden aangepast. En wat is daar uw visie dan op, Ik denk op... dat de wet, Spekman? die moet zeker worden aangepast, daar zit ook veel geld. Dus ik heb met veel wethouders zelf gesproken... Ja? dat dat geld ook zit bij die wetsaanpassing, juist. Want dan heb je het budget van de zorgverzekeraar... zet je ook in voor de mensen in de gemeente... om te voorkomen dat je überhaupt ziek ziet ja, worden. Het Lange wet... thuis te laten wonen. Dus dat was bij de wethouders die ik heb gesproken, echt de hoofdzorg. Ja, maar wat, maar... Andere, wat andere gemeenten zeggen, uh, en onze wethouders zeggen dat ook, die zeggen van, wij zijn op zich positief over die stap, maar geef ons dan alle vrijheid ja. om niet allerlei schotten in potjes te hebben, waardoor er heel ja. erg beperkt mm -hmm. uh, ruimte is voor gemeenten om het op hun eigen manier te organiseren. Dat zei uh, Joris maar net ook, met al dat monitoren en overal bovenop ja. zitten. Dus je, je moet gemeenten maximale beleidsvrijheid geven, alle ruimte geven om slimme combinatie te vinden, zodat je verschillende mensen allemaal zorg kan bieden die ze nodig hebben. En als je daarin slaagt, dan ben je een heel eind op de goede weg. En ik vind dat je niet moet zeggen als, als, als staatssecretaris van Rijn van nou, we dwingen dit gewoon af. De gemeenten moeten het wel doen, maar onwillige gemeenten die dit moeten uitvoeren, geeft inderdaad problemen, dus daar heb je niks aan. ja Maar goed, tot slot, het is uh, aan de Kamer om te zeggen, het budget is tekort en het moet veranderd worden. En de wet moet worden aangepast, toch? Ja, maar dat kan staatssecretaris van Rijn ook nog doen. Het dus dus is nu gewoon... volgens mij wetbehandeling van de WMO. En uh. volgens mij heeft hij dat voornemen ook al uitgesproken om dat te doen, omdat wij echt van die marktwerking lokaal af willen. Nou, is, zorg is geen markt. Nee, is duidelijk. Nou, we praten zo uh, met u beiden uitgebreid uh, verder. Maar eerst Margriet over de politiek van de afgelopen week. Had je alles van tevoren geweten, dan was alles anders gegaan. Sochi is voor de winterspelen niet alleen klimatologisch... maar vooral politiek te heet, weet het IOC met de kennis van nu. Ik denk dat het IOC dit ook betreurt. Dat het op deze manier gaat, dat weet ik wel zeker. Omdat niemand zin heeft in spelen waar zoveel gedoe is. De kennis van nu, dat bepaalt mijn gevoel van deze week. Een week waarin de rechter uitspreekt... dat de snelheid op de A10 weer terug moet naar 80. Een week waarin moeder Dolmatov een schadevergoeding krijgt... voor de dood van haar zoon in een Nederlandse cel. En een week waarin Gerrit Salm, topman van staatsbank ABN AMRO... zijn zus opvoert als hoerenmadam. Wimmen on top is bij mijn bedrijf helemaal in orde. Hollandse humor, dat vraagt wel meer dan kennis van nu... en wordt internationaal slecht begrepen. Had de politiek al vorig jaar besloten om minder gas te pompen... dan waren de Groningers nu niet zo kwaad. Wij Groningers willen nu eindelijk waar we recht op hebben. We zijn hier decennia lang belogen, bestolen en bedrogen. Het is over en uit. En had staatssecretaris Wekers eerder gelet op de toeslagen... van zijn belastingdienst aan Bulgaren... dan viel de Tweede Kamer nu niet over hem heen. Ook willen we van de staatssecretaris horen hoe hij morgen nog de gaten in het systeem gaat dichten. Dat is toch wel het minste wat de belastingbetaler mag verwachten. Morgen nog, al is het na deze week wel de vraag hoeveel morgens hem politiek gezien nog gegund zullen zijn. Met de kennis van nu zijn alle besluiten riskant. Vooral met verkiezingen in het vooruitzicht weet de politiek dat ook. Mijn voorspelling daarom... de politiek draait de komende tijd besluiten van gisteren terug... en gaat besluiten voor morgen nog niet nemen. Dat zeg ik, toegegeven met de kennis van nu. Kamer Breed. Met Margriet Vromans en Kees Boonman. Ja, en dat ben ik dus de laatste. En het is nu... Uh... Bijna half twee. En nu luistert naar Kamerbreed met als gasten twee campagneleiders... van de Partij van de Arbeid, de partijvoorzitter Hans Spekman... en Kees Verhoeven, hij is kamerlid voor D66... en heeft nu ook dus een nevenfunctie, namelijk het zijn van campagneleider... voor de verkiezingen. Ja, een nevenfunctie, een onbetaalde nevenfunctie... en keihard spoegen voor al die afdelingen in het land. Hè? Even okay. voor de helderheid. Integriteit, waarmee dit dus is rechtgezet dat het geen bijverdiensten is. Zo is, is. dat. Um, nou, de Partij van de Arbeid die heeft vanmiddag een grote aftrap... voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht en um, D66 die begint eigenlijk ook dit weekend. Maar eerst u meneer Spekman, u bent uh, dit weekend geloof ik precies twee jaar partijvoorzitter, klopt dat zo'n beetje? Ik weet niet of het precies is, maar het zou goed kunnen als jullie dat hebben uitgezocht vertrouw ik dat gelijk. Halverwege uw uh, ambtstermijn. Ja, ik weet zeg maar. wel dat het zo'n beetje ja. twee jaar is, maar precies ja. dat durf ik dan weer niet te ja. zeggen. Spetteren en knetteren moest het uh, worden in de Partij van de Arbeid. Is dat uh, gelukt naar uw idee? Nou, er zit wel veel levendigheid in de partij. Dat kan toch niet ontzegd worden? Ja. Het is, soms hebben jullie daar plezier van. Ja, ver verwoord is één levendig uh, momentje wat zo getypeerd nou, kan worden. Als, als het gaat over de debatten die we allemaal in het land organiseren... ook rond punten die we pijnlijk vinden en moeilijk vinden... wat niet alles in het kabinet is makkelijk. Dat is toch volgens mij niet moeten wat is pijnlijk, moeilijk? We hebben asieldebatten gehad die heel ingewikkeld zijn. En dat vind ik zelf ook als oud-woordvoerder ja. asiel. Maar die debatten voeren we wel in de partij. We doen dat niet verstopt. We proberen het niet weg te stoppen. We doen het in alle openheid. Maar ook, we hebben nu iets van 150 ombudsteams ondertussen. Ja, dat, dat geknetter en gespetter zien jullie niet. Maar dat levert uh, heel veel op op lokaal niveau. Want dan ziet een lokale PvdA-ombudsman, die ziet iets. Wat de wethouder niet zo blij mee is dat hij het ziet. En ja. toch stellen we het aan de kaak. Ja, dat is het positieve geknetter. Nou ja, niet dan... iedereen. Sommige mensen worden daar zenuwachtig van. Ja, nou maar u... dat hoort wel bij onze partij. Ja, u noemt dat zelf even, het asielbeleid. Daar wilden we eigenlijk later een vraag over stellen. Maar nu u er zelf over begint... Eh, dan gaat het over die strafbaarstelling van de illegaliteit... Mm -hmm. waar u dan in ruil het kinderpardon voor teruggeeft. Geef, ik zeg het zelf maar. Uh, maar in de Eerste Kamer moet dat nog... Uh, uh, nou, het moet ook nog uh, door de Tweede Kamer. Ja, maar in de Eerste Kamer zijn er al schermutselingen... dat een deel van de PvdA-fractie overweegt daar nee tegen te zeggen dat die Maar ik vind was... het licht absurdistisch om het hier te hebben... over de Eerste Kamer als de oh. Tweede Kamer nog nauwelijks heeft gesproken. Oké, okay, wat verwacht u dan eigenlijk op dit onderwerp... en hoopt u op dit onderwerp? Nou ja, we hebben bij de Tweede Kamer... Wij, ik heb vanuit mijn doeldanigheid als partijvoorzitter... een advies gegeven aan de fractie... want we hebben een ja. werkgroep gevormd... Ja, ja, ja, dat is ja. de uitkomst van de Politieke Leedraad... en ik verwacht dat de fractie uh, zeg maar daar gevolgen aan geeft... en dat dat advies, ja, dat advies was ook al, ja... Dat het advies bestond uit allerlei verschillende punten. Eén, ja, ja. Uh, maak een uitzonderingsbepaling voor een aantal kwetsbare groepen. Uh, tweede, is, zorg dat internationale rechtelijke bepalingen altijd goed voorgaan. En drie, zorg ervoor dat als het gaat over bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor zorg en onderwijs, dat dat veel beter geborgd is dan nu. Maar in principe mag uh, uh, uh, de illegaliteit strafbaar gesteld Wij worden? Wij komen onze afspraak na. Ja. Het Word, dus, wordt wel uh... lastig hè? als ik het ook even lokaal vertaal. Want de wethouders zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Nee, dat, dat, dat wil zeggen. Nou net niet. Nou ja, niet. die krijgen natuurlijk wel gewoon te maken met mensen die Zeker. op straat komen. Ja, dat had ik natuurlijk, ook als, natuurlijk had als ik ook als wethouder. Precies. U weet dat ik ook Dat is iets dat anders is. dan dat ze verantwoordelijkheid hebben hiervoor. Dat nee, zijn goed, ze nou ik net. Maar Dan zijn ze, ze krijgen ja. de gevolgen op hun Nee, Maar dat woordje. weet ik. Kijk, het is een hartstikke lastige tijd. Hoe gaat u dat dan weer veranderen? We werken samen met een partij die ideologisch bepaald niet dichtbij ons staat. Maar we doen het in deze moeilijke economische crisis. Ook gericht op onze eigen idealen, waar we echt het verschil kriel maken op heel veel punten. Ja, dit is een van die punten waar het niet zo makkelijk is. Ja, om dit puntje dan uh, bij de laatste vraag... dan maar even af te hameren. Bij de Tweede Kamer is het duidelijk wat de opdracht was. Ook uit die ledenraadbijeenkomst. Mm -hmm. uh, de Eerste Kamer is strikt genomen... vrij uh, te denken en te handelen... en vooral vrij te stemmen. Mm -hmm. Dus als die eventueel zeggen... nou daar gaan wij helemaal niet mee akkoord. Wat dan? Die zullen een eigen afweging maken. Ik loop niet vooruit. De echte Tweede Kamerbehandeling moet nog plaatsvinden. Dat spijt me. Ja, maar goed, dat is toch een vraag? Jawel, maar die als dan over de Eerste Kamer. dat heeft vorig jaar het hele, hele jaar volgens mij gedomineerd. Ja. En dat was dan meestal na behandeling van de Tweede Kamer... als dit nu het hele jaar wordt, dat het al daarvoor die vraag wordt gesteld. Nou, je kan er beter zo... uh, niet vroeg genoeg bij zijn, lijkt me. Nou ja, ik vind het toch echt een afweging van de Eerste Kamerfractie zelf. Die moeten dat zelfstandig doen. U gaat er niet over in elk geval? Nee, ik heb een advies gegeven aan de Tweede Kamer... vanuit mijn hoedanigheid als partijvoorzitter. Nog heel even over dat spetteren en knetteren. Het is ook wel een beetje lastig binnen uw eigen uh, partij. Hè? Er, er zijn een paar akkefietjes geweest. Een paar mensen die uh, ja, afget, af moesten treden. Of waren uh, nou ja, uh, wat nare dingen mee zijn geweest, we hebben geld gestolen uit de kas van de dakloze krant. Ook nog een, een, een ding met uh, iemand in de in het Europarlement. Parlement, Judith Merkies, uh, die misschien uh, geroyeerd gaat worden. Gaat dat gebeuren trouwens? Ik ken het zijn heel veel vragen tegelijk. Ja. Maar we hebben 7000 we hebben 7000 raadsleden. Ja. Uh, 7.000 mensen die actief zijn lokaal voor ons, uh, voor het bestuur. En er zit soms iemand bij die iets fout doet. Maar de meeste mensen, en daar knettert en spettert het veel meer... die strijden voor een ideaal. Zorg dat gaat Zorgen allemaal dat goed. kinderen ja. die in armoede leven, dat die gewoon kunnen sporten. Ja, maar gewoon... maar, maar gewoon, toch, toch eventjes die, dat laatste, dat, dat roirement. Ik, ik begrijp dat dat binnen uw partij toch een heel vervelend iets is. Dat een europarlementariër misschien de partij uitgezet nee, zou worden. ik vind de situatie in Europa vond ik vervelend. En daarom heb ik opdracht gegeven. Aan de integriteitscommissie die we hebben in ja. de partij om deze zaak te onderzoeken. En die komen dan uiteindelijk met een uitkomst. En kan een ment het gevolg zijn? Ja, maar ook daar kan ik niet op vooruit lopen. Ik heb gevraagd om een advies. Dus dan ja. kan ik al moeilijk zeggen wat de uitkomst is. Dus ja. Dat weet ik niet. En dat is voor de Europese ja, zeker. verkiezingen? Ja, Is dat bekend? Ja, ik stop geen dingen. Nee, nee, nee. Maar goed, het kan dus ook een ment zijn. Begrijp ik. En, uh, meneer Verhoeven, ja, is dat niet ook iets wat nu in die campagne bij u een, een rol speelt? Dat vertrouwen tussen burger en politiek. Uw partijleider heeft er vandaag ook nog iets over gezegd... in een groot interview in de ja. kranten. Nou ja, zeker. Kijk, politiek gaat over vertrouwen. En als één ding op dit moment uh, uh, veel beter kan, is het vertrouwen van mensen in politici. En dat komt omdat politici uh, tijdens campagnes, uh, bijvoorbeeld in 2012, dingen beloven die ze vervolgens direct ongeveer niet waarmaken. Uh, nou, daar heeft inderdaad Alexander Pechtold uh, vandaag ook weer eens een keer op gewezen. Uh, aan de andere kant, politieke beloftes moet je ook doen om te laten zien waar je voor staat. Maar je moet wel de beloftes doen die je waar kan maken. En uh, nou, wat T66 betreft, wij zullen uh, de komende campagne zullen wij in ieder geval proberen duidelijk te maken aan alle mensen die gaan stemmen. En dat zijn er ook te weinig. Want daar zit ook een groot probleem. 40, 50 procent ja. van de mensen die gaat maar stemmen voor de gemeenteraad. Terwijl dat de bestuurslag is die dichtst bij staat. We hadden het er net al over uh, met die, die zorg. zorg. Ja, precies. Dat zijn dingen die gaan direct mensen direct raken. Dat zijn uh, de, de bestuurders van gemeentes. Die gaan ervoor zorgen uh, dat mensen wel een veilige buurt hebben. Wel goede zorg krijgen. En dan gaan er maar 40, 50 procent stemmen. Dus daar hebben we echt een enorme opdracht met z'n allen. Dus ook de PvdA, ook de VVD, ook D66. Ja. Om eerst te dat al die mensen gaan stemmen. Ja, en wij hebben gewoon een duidelijk verhaal wat wij willen. Wij willen zorgen dat er weer zoveel mogelijk banen bijkomen. En dat het onderwijs voor zoveel mogelijk mensen beter wordt. En dat zullen we zoveel mogelijk mensen gaan vertellen. Even over dat vertrouwen. Hè. We hebben het de afgelopen dagen gezien. Het vertrouwen bijvoorbeeld van de mensen in Groningen is echt tot een dieptepunt gezakt. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, Dat is natuurlijk best begrijpelijk. Er wordt nu gezegd door politici. ja, We hebben deze regio in de steek gelaten. Het is begrijpelijk dat mensen zich in ja, de steek gelaten. Ik zat gisteren ook te naar, naar wat, wat uh, Diederik Samsom daarover zei. Die zei ook van nou, ik begrijp dat die mensen boos zijn. Ik denk dat iedereen dat snapt. Er wordt, uh, jarenlang wordt er gas uh, uit die bodem gehaald. Met gevolgen voor de mensen die in uh, Groningen. En die omgeving uh, wonen. Met schade en ellende en, en, en onzekerheid als gevolg. Uh, het is natuurlijk goed dat er nu. En dat heeft dan altijd te lang geduurd. Terug, terugkijkend met de kennis van nu om uw kolom maar uh, te, uh, te hergebruiken, uh, is het altijd te laat. En heeft het altijd te lang geduurd? En ja. Is het altijd voor die mensen te lang geweest? Maar er wordt nu in ieder geval erkend dat er iets moet gebeuren. En dat is nu ook wel vrij snel een besluit genomen om geld naar die regio te sturen. Ja, maar snapt u nou. Om mensen te compenseren. Snapt u, nou, u snapt wel de boosheid van de mensen. Want ja, zij meer. hebben daar natuurlijk al jarenlang om gevraagd. En gisteren bijvoorbeeld Diederik Samsom die zei van nou wij blijven solidair met de mensen in Groningen. Ja, maar die solidariteit is ook terecht. Hè die mensen die zijn gewoon angstig. Ja, maar wat mij en die nou angst opgeveel... is heel lang ontkend. En dat is natuurlijk eigenlijk vrij, redelijk bizar. Ja, maar wat mij nou toch opviel, nou, de uitspraak Die angst van is, ook, al, die is niet ontkend, denk ik, door de politiek. Maar de politiek heeft er vervolgens niet naar gehandeld. En ik denk dat daar het probleem zit voor heel veel mensen. Politici zien wel dat er problemen zijn. Mm -hmm. Maar mensen willen op een gegeven moment ook gewoon daadkrachtige oplossingen. En ja. je ziet dan dat minister Kamp gisteren in dat gebied staat... en zegt, jullie krijgen nu 1,2 miljard om de huizen te herstellen... de dijken te verbeteren, internet aan te leggen, banen te creëren. Klonk overtuigend. Dat klonk overtuigend, maar de mensen waren nog steeds boos, ja. omdat ze nog steeds dachten dat, dat is het niet over heeft het zo lang geduurd? En ja. ik denk dat daar een groot probleem maar van. Volgens, volgens mij is dat door mensen... de politiek ontkend. want we hebben gewoon de nam daar laten praten, aan deur aan deur, en die mensen laten vertellen: ja, die scheuren in je huis ook op neer door de aanbeving. Ja, de de nam heeft weer. inderdaad te lang, dus, te weinig. En dat is ook de verantwoordelijkheid ja. van de politiek. Ja, ja. ja. Nou, nou, dan toch heel even, want vorig jaar was er nog een motie ingediend, twee moties zelfs, door uw partij, meneer Verhoeven, uh, waarin uh, uh, uh, gezegd van werd van van laten we die mensen nou ondersteunen, laten we nou zorgen dat ze daar geld voor krijgen. Laten we nou de financiële consequenties ondervangen. Uw partij, meneer Spekman, stemde daartegen. Ja, omdat wij dachten dat die invloed nou niet echt het proces zou versnellen. Het is nu, Zelfs als de motie was ingediend, dat heeft Diederik Samsom gisteren verteld, we hoeven dat gesprek niet overnieuw te doen. Nee, maar het ja, maar antwoord was, was niet helemaal, ge... helemaal adequaat, vonden wij. Nee, want het onderzoek want is toen had nog toch gelijk. hij deze gestart. motie kunnen ondersteunen. Als je een richting op wil, dan kun je ja. toch ook gewoon voor een motie stemmen ja. die goed is nee, voor er is, mensen in Groningen. Ja. Zodra dat de PVD-richting stemmen tegen een motie, omdat het het proces niet had. Ik vind nee, die dat een richting... hele bestuurlijke opstelling. Nee, die richting terwijl, die was toen al Terwijl je er net over kent, staat dat je zegt: van, nou ik wil die mensen helpen. Vervolgens een motie, een oprechte motie van een collega. Van mij in D66-Kamer die zegt. wij willen die mensen helpen. En dan zegt de PvdA: we stemmen tegen omdat het het proces niet helpt. Dat vind ik een hele beslissing. Nee, nee, ik zeg niet omdat het proces niet helpt. Omdat het niet sneller was gegaan. Die onderzoeken waren al afgesproken. Die zijn ook noodzakelijk. Die zijn er nu gelukkig. Ja, gelukkig en wel. de uitkomst is heel helder. En dat is dat we veel meer moeten doen voor Groningen. En dat gaan wij doen en wij zijn daar solidair mee. Ja. Nou ja, goed, het punt is gemaakt. Het is in ieder geval opvallend dat nu iedereen. Het, uh, begaan is en dat, zoals Diederik Samson zegt... de solidariteit moet naar Groningen toe... en dat ja. er toen toch een moment was om iets te markeren in de Tweede Kamer... waar de Partij van de Arbeid geen zin in had... om die oppositiepartijen te steunen. Zo simpel is het wel. Ja, maar de uitkomst is dus goed, zoals die ja, nu is. Nee, maar en het was niet sneller gegaan dan nu. Nee, maar het had ook niet erg geweest als je er misschien ja tegen gezegd had. Ja, ik vind niks erg. Dat soort dingen. De oh, ja, ja. emoties ja. Over, ja. in de kamer vind ik niet echt heel erg. Of nee, maar we hebben het over het vertrouwen van mensen. Ja, ja, ja, het, het was het, een het, mogelijkheid het geweest. Het vertrouwen is uiteindelijk de daden. En daarvoor is, snap ik ook heel goed dat de mensen daar nog steeds boos zijn of ontrouwend zijn. Ja. Want er moet gewoon aan de hand van daden moet blijken of het daar vooruit gaat op het gebied. Nou, of we, we maken wat we hebben gezegd. Vooruitkijkend kijken, nu Krijs, is het wel verlof. zaak. Kijk, inderdaad, ik ben ja. wel met een, Spekman eens. Laten we nou niet helemaal weer terug gaan kijken, nee. want dat doen we ook vaak. Ja. Vooruitkijkend moeten we nu zorgen. Eén ding, gewoon dat we alle dingen die we nu gaan toezeggen, want het besluit moet nog genomen worden, want er moeten allerlei onderzoeken... nog bekeken worden. Wij zullen als fractie ook nog heel goed kijken... gaat dit helpen om die veiligheid te vergroten? Maar als we een besluit genomen hebben, uiteindelijk... op basis van het voorstel wat er nu ligt van de regering... dan moeten we dat goed en zorgvuldig uitvoeren. En dat is dan eens een keer laten zien dat je ook ja. snapt... dat het nu serieus is. Ja, het is nu serieus. Het is zelfs heel serieus. Het staat ook vandaag in een aantal hoofdartikelen... ook in ja. de NRC en in het FD... dat we echt op een punt zijn beland dat die, uh, die gouden... Uh, gasbel ja. dat dat, uh, he, om dat helemaal leeg te trekken financieel ja. en daarvan te profiteren dat dat moment nu voorbij is. Nou, we staan ook gewoon echt aan de vooravond naast de problemen voor de mensen in die regio die we niet vaak genoeg ja. kunnen benadrukken. Staan we als land aan de vooravond van een uh, hele grote opgave. Wat is het nieuwe verdienvermogen van Nederland? We ja. kunnen niet meer achterover leunen om ons heen komen allerlei landen concurrerende economieën op. Wij hebben een gasbel die langzaam leeg loopt... en we die, die we niet meer zo snel leeg kunnen halen als we misschien zouden willen. We moeten nu zorgen dat we weer geld gaan verdienen. In, ja. in elk geval moeten we ook zorgen dat we nu bezuinigen dus. Want deze 1,2 miljard die dan dus aan Groningen wordt toegezegd... die moet wel ergens vandaan komen. Mm. Waar moet die vandaan komen? Wat nou, doet de komende drie hoeven. jaar is er geloof ik 2,7 miljard nodig... Uh, aan minder gasinkomsten en aan meer uh, geld naar, naar Groningen... om al dat herstel te doen. Ja, en die gaat dat staat betalen. een gat in de begroting. Nou, Alexander Pechtot heeft vanochtend in het AD gezegd... Van, nou, wij zijn in ieder geval een partij over staat Voor de gesprekken voor, de komende, voor het komende jaar voor de begroting. We tekenen nergens bij het kruisje. We hebben nog nergens van gezegd: dit is, dit is goed of dit is slecht. Het komt allemaal bij de voorjaarsnota. We moeten Daarom, gewoon he? met z'n allen gaan kijken. Ik ben wel blij. Uh, ja. Je moet altijd financieel doorkijken. Maar ik ben wel blij dat er nu gezegd is: laten we in ieder geval met een voorstel voor deze mensen komen. Ja. En daarna moeten we met z'n allen kijken wat is het halen en hoe lossen we het op. Maar wij zullen wel een, uh, een gesprekspartner zijn op een constructieve ik, wijze. Ja, zonder dat ik nu zeg: uh, Dit is oké okay en we zijn er al. Ja, dit nee, is op een goede ik. manier regelen. Ja, maar meneer Spekman, nu ook. We zitten toen goed en ook in een verkiezing. Periode. En dan stellen uh, kiezers vragen over alles wat ze direct ja. aangaat. En ze willen dus ook van de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld weten. En niet dat, uh, dat er in de voorjaarsnota verder over nagedacht wordt. Maar kan er ergens nog op bezuinigd worden? En noem eens aan, nou, u, aan u gevraagd waar bijvoorbeeld niet op bezuinigd wordt. Nou ja, ik vind het uh, heel erg lastig. Maar uh, vraag 1 is... Uh, wat vind je van de keuze die u nu is gemaakt... ongeacht de keuzes die nog een beetje onduidelijk zijn... of er nog extra bezuinigd moet worden, ja of nee. En ik vind veiligheid staat voorop. Nee, maar dat dus daar moet iedere we twijfel we... voor weg. Ja, maar gewoon en de rest helpen, vind, ik, vind ik wel weer zaak 2. Kijk, ik maak me... Dat is ook een groot verschil tussen D60 en ons. D60 wil altijd zeg maar, nog meer hervormen... en nog meer uh, naar de marktwerking toe. Zie je ook in het nou, lokaal bestuur, Hervormen en marktwerking zijn twee verschillende dingen. Uh, ik weet spreek, niet of dat, het... we, dat weet u best. Hervormen nee. is zorgen dat je het land klaarmaakt voor de toekomst... en marktwerking is alles aan de markt overlaten. Dat zijn ik, zie, maar ik weet niet okay. of we het daar nog over gaan hebben vandaag. Nee. Over de verkiezingen die lokaal komen. En ja. over de lokaal verschillende Zeker. keuzes die gemaakt worden tussen nou, politieke partijen. Nou, om in de reden te vallen. Die, die lokale partijen, mm -hmm. die lokale besturen, die gemeenten... die hebben allemaal te maken met die bezuinigingen. Op al die trajecten waar zij ook straks mee te maken krijgen... de, de jeugdzorg, mm -hmm. de zorg, noem het allemaal maar op. En dat wordt van bovenaf uh, bepaald. Nee, natuurlijk niet alleen. Ik ben zelf ook wethouder ja, geweest in een gemeente. Dat is uh, onzin wat ik zeg. Nou, gemeentes hebben zelf ook heel veel vrijheid om te kiezen. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de politieke keuzes... Ja, de die we als Partij echt... van de Arbeid maken... Ja. Ja. dan maken wij hele andere keuzes in een stad als Amsterdam... dan bijvoorbeeld D60. D60 bezuinigt 78 miljoen daar op sociale woningbouw. Zorg oh, ja. dat er geen sociale woningbouw ja. Ja, ja, ja. meer gebouwd wordt. En de PvdA dat wil, wil de erfpacht uh, okay. uh, verveelvoudigen. En ja, dus is... de huizen voor de middeninkomens veel duurder maken. Maar het is wel goed dat het verschil tussen D66 en PvdA... Uh, nee, ja, maar bent, dat het is ik... wel belangrijk dat we die wel markeren waar ik, het nodig is. Want ja. het gaat om lokale keuzes, niet alleen maar om landelijke keuzes. Ja, ja, daar ik. wacht ik, ik dus heel geduldig even... mee, omdat ik dat een belangrijk verhaal vind. Want ja, het zijn lokale verkiezingen. Lokale aftrap. Een... Naar mijn, mijn vraag, want ik, uh, ik snap dat u allebei hartstikke slim bent. Het is voor mij nee, daar een tour. heeft er niks mee te maken. Ja, nee, ik doe Zou vandaag de niet... aftrap van de lokale verkiezingen. Ja, dat is te merken. We maar kunnen het wel is... allebei hard ja, werken. Wacht we even. Het is voor mij een tour de force. Ik ga oh. terug naar de vraag. Waar kan voor de partij van de arbeid op dit moment niet meer bezuinigd worden? Ik vind dat het bij sociale zekerheid wel allemaal erg kwetsbaar aan het worden is. Dat alles iedere cent die je daar nog bezuinigt gaat echt de kosten van zekerheid verhogen. Dus mensen. wat moet ik dan begrijpen uit nou, deze dat, zin? Dat is toch een vrij duidelijke zin. Nou. Dat ik vind, zeg maar, dat sociale zekerheid ja, als je daar nog meer op gaat bezuinigen, ga je wel heel erg aan de rechten van mensen komen Dan heeft u het over de uitkeringen. De uitkeringen ja. gaan niet meer omlaag. Nee, nee, de uitkeringen zijn sowieso gelukkig nu niet omlaag gegaan en dat vind ik ook dat het haast niet kan is zo'n hele moeilijke tijd. Dat vind ik uh, ja. eigenlijk een stap te ver. Dus straks bij de voorjaarsnota maar ik hoop de, staat dat voor de partij. Van de, van de, zijn. Maar straks bij de voorjaarsnota staat voor de Partij van de Arbeid vast aan de sociale uitkeringen dus als je het wordt aan niet meer. Dus het mij vraagt, vind op. ik dat dit land heeft behoefte ook aan de zekerheid voor alle kwetsbaarsten. En daar staat de Partij van de Arbeid voor. Ja. Kees Verhoeven. Ik geloof niet dat het verstandig is als ik als eenvoudige campagne daar nu ga zeggen waar we niet op willen bezuinigen. Maar nou, vind ik een heel, dat vind ik toch heel raar. Dat is inleiding van de antwoord. Want ik, oh, eh, ik zeg antwoord, gelijk sorry. achteraan dat onderwijs voor ons een heel belangrijk onderwerp, eh, onderwerp is. Waar wij altijd van hebben gezegd, jaar in jaar uit. Je moet zorgen dat je met onderwijs iedereen een kans geeft. En daar zouden wij het allerlaatste op bezuinigen. Dus hmm. ik neem aan dat dat ook in de komende jaar of de komende discussie, de komende maanden over de tekorten die eventueel ontstaan. Want we kunnen inderdaad ook meevallen, dat heeft gelijk. In. Dat dat het allerlaatste zijn waar wij eh, op hopen. Maar ik ga hier niet van tevoren zeggen... hier een zwarte streep onder en dat nooit. Want uh, ja, A kun je dat nooit van tevoren zeggen, ja, dat is nooit Ja, maar in het begin van de uitzending, het staat op de band... Uh, zei u volgens mij, toen we het hadden over het vertrouwen van de, uh, de burger... in de politiek, dat dat ook uh, het gebrek aan vertrouwen mede komt tot dat beloftes niet worden waargemaakt. Maar u doet zelfs niet eens beloften. Ik ben realistisch met een belofte. Ik zeg waar we voor staan, dat hebben we de afgelopen jaren ook waargemaakt. Als je nou één partij hebt die daden heeft waargemaakt... afgelopen jaar 2013, woonakkoord, uh, hypotheekrenteaftrek, af, uh, afbouw... de AOW-leeftijd, omhoog wat wij als eerste ja. zeiden... Zorgen dat ZZP-boete van Hartstikke 500 miljoen goed. van tafel Super. gaat. Geld voor onderwijs. En die zit Allemaal niet eens in het gerealiseerd. Is dus dan zou ik zeggen. Dan kun je beter wat minder beloftes doen. En wat meer realiseren. Dan dat ik hier nu in de microfoon allemaal beloftes ga zitten uh, doen. Die ik vervolgens niet waar Dan kan je beter scenario A kiezen volgens mij. Laten we het nog even over de gemeenteraadsverkiezingen hebben. Want dat is ja, uiteindelijk dat is de aftrap van de campagne. het <laughs> weekend. Met uh, allemaal lokale mensen bij elkaar. over ja. lokale thema's. Ja. Ja. Ja. Nou, en dan maar, zijn de verschillen echt heel groot. Ja zeker. Nou bijvoorbeeld ja. in Amsterdam. U noemde het zelf al. Kees Verhoeven, het gaat hartstikke goed hè, met D66 in Amsterdam. Het lijkt er zelfs op dat u groter wordt dan de Partij van de Arbeid. En dat is volgens mij na de oorlog niet meer gebeurd? Nou, de PvdA is sinds de kleiner Tweede, Tweede zijn? Wereldoorlog de grootste partij in, in Amsterdam geweest, ja. dacht ik, op misschien 46 na. Maar, uh, het lijkt erop dat D66 ja, ja, groter we doen, gaat We worden. hebben het pas goed gedaan en we gaan pas juichen als het 20 maart is. Uh, want we, we, moeten natuurlijk, uh, we moeten blij zijn met het feit dat we waardering krijgen in de peilingen. Er uh, was laatst een peiling waarin inderdaad bleek dat wij nu groter zijn dan de PvdA in Amsterdam. Dus echt een nek aan nek is, ook in Den Haag. Wat is maar het geheim van deze 60? Wat doet u goed daar? Nou, het geheim van deze 60 is dat we natuurlijk de afgelopen jaren steeds met een duidelijk verhaal voor de stad zijn gekomen. Uh, bijvoorbeeld inderdaad op het gebied van wonen. Heel veel Amsterdammers kunnen geen woning vinden in de stad. PvdA die zegt dat is inderdaad de keuze van de PvdA, veel sociale woningbouw. Wij zien dat er heel veel uh, uh, jonge uh, gezinnen zijn die daardoor niet aan huis kunnen komen, dat ze niet in aanmerking komen voor sociale woningbouw. Dus zeggen wij, probeer nou ook uh, uh, andere huur uh, en koop uh, beter toegankelijk te maken. Mm. Nou, daar is veel behoefte aan, dus mensen zien dat. Uh, dus dan, dan zullen ze uh, eerder zijn op D66 te stemmen. Ja, Meneer Spekman, zou u het vervelend vinden om Amsterdam te verliezen? Nou, voor de mensen in de stad vind ik het vervelend. Het is nooit een doel op zich om de grootste nou per se te zijn... maar we hebben idealen die we willen verwezen. En ik zou het heel erg vinden omdat ik vind... dat d 60 op een aantal punten de VVD rechts inhaalt. Onder andere op de sociale woningbouw. Je krijgt echt, als het aan d 60 ligt... alleen maar wijken waar 100% sociale woningbouw is... En je krijgt goede wijken. En de hele kracht van Amsterdam is dat het een diverse stad is. Met oog voor de meest kwetsbaren. Als je kijkt wat D60 propageert in een verkiezingsprogramma... over het armoedebeleid in Amsterdam. Ja, daar schrik ik van. Dan is het echt rechtser dan de VVD. En dat eftere zie ik hetzelfde Keesvoel? bij de zorg. Nou, ik nou, zie even je ik me, even me een reactie af, van op Facebook. Ik hoor het wel eens vaker ook van, van, van, van, van Monage in de Tweede Kamer... dat wij een uh, soort van gescheiden wijken zouden willen ja. hebben. Het enige wat wij zeggen, wij willen juist gemengde wijken. We willen niet alleen maar wijken met sociale woningbouw. We willen dat je wijken maakt waarbij je aan de ene kant sociale woningbouw doet, wat minder en wat meer middenhuur en wat meer koopt door elkaar. Dus dat verhaaltje van we willen alleen maar gescheiden wijken is gewoon onzin. Nee, maar wij maar willen gewoon is... alle mensen in Amsterdam een maar kans case, geven en niet alleen maar sociale huur. Feiten dat je in is, jullie verkiezingsprogramma staat. Hè? Ja, nee, maar er is scheiding tussen. Kijk, wat jullie willen is de grootste tweedeling in de stad. We ja, over in. alleen maar sociale huur en de allerduurste huizen. En daartussen kan er dan niemand nee, wonen. Daartussen... Terwijl wij zeggen we willen die middeninkomens. In de ja, maar stad. je kan okay, heel nou snel praten, maar het blijft toch. maar Dat iedereen moet dan maar jullie verkiezingsprogramma lezen. Daar bezuinigen jullie extreem veel. Op de sociale woningbouw. Jullie maken er de stad van toch meer voor de gegoede burgerij. Voor de zorgen klassen. ervoor, nee, alleen voor de gegoede burgerij. En zorgen ervoor dat mensen die niet zo'n dikke portemonnee hebben. niet meer in Amsterdam kunnen wonen. Terwijl die in een, als, nu nee, niet terwijl, in in een stad als Amstelveen. D66 heeft voorgesteld om 0% sociale woningbouw nog te bouwen. Dus als je dan zegt, nou, dan gaat in die Amstelveen... wat toch een beetje rijkere gemeentes gaan zo wonen, kan ook niet. En Leiden stellen jullie ook voor. Haast geen sociale woningbouw. We wil willen inderdaad minder sociale dan dan minder woningbouw... omdat sociale dit land woningbouw. heeft 2,4 miljoen, 2 miljoen sociale huurhuizen. Dat is, er is geen land te weer van zoveel sociale huur. Dus het probleem is dat iedereen scheef woont. Dat er dus heel veel mensen zijn die in een huis wonen... waar ze eigenlijk best wel uit zouden kunnen om plaats te maken... voor de mensen die het echt nodig hebben. Dus wij zeggen niet meer sociale huur, maar de sociale huur die er is... toegeven aan de mensen voor wie het nodig is. Ja, maar dan is er een tekort. Er zit ook studentenhuisvesting bij. Nee. Studentenhuisvesting nee. wordt dan ook minder gebouwd in Amsterdam. Nee, maar, maar studentenhuisvesting zijn hele andere weg. oplossingen... voor. Uh, nee, met, nee, met allerlei niet. creatieve ik ga u gedachten even die wel werken. Ik ga u, Zoals u even onderbreken. ga bijvoorbeeld kantoren uh, omzetten naar studentenhuis. Dat zou veel beter werken dan alleen maar sociale huur. Dat is een dogma wat niet meer werkt. En je helpt mensen er ook niet mee. Ik denk dat we een hele uitzending zouden kunnen vullen... met het wonen, met de woonproblematiek. Maar ik wil het toch eventjes op een ander niveau brengen. Want meneer Spekman, ik vroeg daarnet aan u... hoe hoe vervelend zou u het vinden om Amsterdam te verliezen? Toen zei je, nou ja, groot zijn is geen doel op zich. Maar het is wel belangrijk, toch? Nee, ik vind het belangrijk voor de idealen die we willen verwezenlijken. Kijk, ik heb de ambitie altijd gehad vanaf dat ik de politiek in ging... dat ik wilde dat alle kinderen konden meedoen, ook van arme ouders. Mm -hmm. Dan maakt het uit of de PvdA ja, toch... daar een machtsfactor is, ja, ja of nee. Maar het maakt toch en wel uit of is. uw partij dan de grootste is... of een andere partij dat, dat misschien ervoor. ook wel. Maar dus, dat is als subdoel, niet als doel op zich... van nee. willen de grootste zijn om de grootste te zijn. Nee, ik wil de grootste zijn omdat ik dan weet dat die kinderen ook in Amsterdam om mee kunnen doen. Ja, Terwijl maar, ook daar bezuinigt D66 op. En dat valt me zo tegen. Daarom vind ik ze rechts dan de VVD. Ja, maar de grootste steden zijn wil gemeente. ook iets zeggen over machtsverhoudingen. En zelf heb nog, je ook meer te Heeft ook iets te zeggen over de machtsverhoudingen... in de landelijke politiek. Want stel nou het doemscenario voor uw partij... dat het heel slecht zou gaan... Mm -hmm. dan heeft dat ook een uitstraling op het kabinet natuurlijk. Want ook de VVD staat er niet erg goed voor. Als zowel Partij van de Arbeid als VVD verliezen... dan zal dat toch ook een uitstraling hebben op de landelijke politiek. Dat zal voor jullie vast gelden. En voor dan... u niet? Nee, voor mij niet. Maar waarom zet nee. u dan uh, Asscher, Plasterlijk... Ja. Hey, al de ministers, heel Den Haag, zet ja. u in lokaal. Zeker. En als u lokaal. Vanaf nu tot met uh, de ja. gemeenteraadsverkiezingen. Met... En dan nog naar de Europese verkiezingen. Ja, precies. Dat doet hij toch niet voor niks? Nee, omdat wij, wij hebben een, po een politieke partij Met internationale ambities, ja, met nou... nationale ambities nee, okay. en lokale ambities. Nee, en onze sociaal-democratische idealen kan ik alleen maar verwezenlijken. als ik op alle niveaus zo sterk mogelijk ben. Ja, dat snap ik. Maar als je al die landelijke politici inzet, lokaal. Zeker. dan speelt het ook een rol in de beoordeling bij de kiezer. Nou, we ja. vinden die plassen eigenlijk. Best wel een grappige man, daar gaan we misschien wel op stemmen. Ik, ik zeg maar iets apart. En eh, dan heeft dat toch ook betekenis als die mensen dat niet doen voor zijn aanzien landelijk? Ja, maar voor, mijn betekenis, voor mij gaat de campagne erover om goede zorg te bieden voor mensen. Om weer te zorgen dat er weer werkgelegenheid komt in die steden. Ja. En om te zorgen dat we de meest kwetsbare mensen beschermen. Ja, dat is uh, uiteindelijk waar het ons om gaat. U doet net alsof wij, uh, uh, de vragenstellers, dus politieke journalisten... Uh, alleen maar die link leggen met het landelijke nou, beeld. Ik, ik, vind nee, dat ik zeg daar heel veel gebeurt, hoor. Ik voer echt campagne oprecht... En ik kom uit de lokale ja, ja. politiek omdat ik die lokale politiek zo belangrijk vind. en dat doe ik met alle kracht die we in de partij hebben. Nee, maar en daar ik zie hier ik... gewoon grote verschillen wie er ja. wie aan zet is in ja. zo'n lokale lokale ja. afdeling. Nee, dat is goed om te zeggen, kees. Voorover. Nou, ik ben wel eens dat er heel veel journalisten zijn die vooral met de landelijke bril naar de lokale verkiezingen kijken, en dat vind ik wel een gemiste kans. Ik moet zeggen, uh, ik ga het ook wel terugluisteren, want het staat allemaal op band, begreep ik net. Ja, nee, ik vond de discussie die spekman en ik net hadden over wonen, vond ik wel de meest fundamentele in die zin dat het gaat over welke kant wil je op met een stad. En ja. uh, ik ben op heel punten volledig oneens met Spekman. Maar ja. goed, dat, dat is duidelijk. Ja. Maar we kunnen wel zeggen dat wij ook de grootste willen worden. Niet om de grootste te zijn, maar gewoon om ervoor te zorgen dat Amsterdam een stad wordt die D66 goed vindt. En daarom knok je tot 19 maart. En wat je dan van journalisten vaak hoort, op het moment dat we het over woningbouw hebben, of over veilige hmm. buurten, of over meer blauw op straat, of over beter onderwijs, uh, schone schoolgebouwen, dan zeggen de journalisten vaak nou eens even kijken, als het slecht gaat met uh, die, die partij, dan heeft dat uh, Haagse consequenties. Dan denk ik van, dan zorgen we er wel voor dat het steeds meer lijkt alsof lokale verkiezingen eigenlijk een soort voorverkiezingen zijn voor de landelijk. Ja. En dat vind ik een jammer. Dat vind ik gewoon jammer. Ja. Nog een maar voorbeeld. Ik, nog ik wil nog een voorbeeld. Ja, Dan nee, mag ik ja, kom, nog één voorbeeld over, geven. Hè? Want ook bijvoorbeeld in Amsterdam. Het feit dat, ja. Lodewijk, als je toen in 2008 met het uh, onderwijsplan is begonnen. Ja. Er waren toen 40 zwakke scholen. D60 was overgestegen. Nu zijn er nog maar 4. Ja. Nu zijn er nog maar vier. Nou, dus je, je maakt lokaal enorm verschil. En daar, ja. daar mag je toch wel met z'n allen uh, campagne voor voeren. Lokaal en landelijk. En dat zullen we tegen. Maar ik ben echt verbaasd. Uh, over het feit dat u zo te hoop loopt uh, tegen ons ook. Dat Hij u zegt, ja, het hoop. heeft helemaal geen landelijke... Nee, we willen gewoon graag over lokale onderwerpen ja, praten... Gaar. omdat dat de verkiezingen zijn waar het over gaat. Nee, en hè? ik leef in de realiteit, dus ik weet dat dat speelt. Alleen oh. mij boeit het niet. Wij snappen dat ja. ook allebei heus wel. Alleen, nou, je bent nou, campagneleider er en dan heb je allemaal over. mensen... die staan te trappelen om te zeggen... ik wil knokken voor uh, Leeuwarden, ik wil knokken voor uh, mijn gemeente... ik wil knokken voor Alf van der Rijn, zoals de afgelopen gemeenten waren... en ik wil knokken voor mijn gemeente... Uh, en ik wil laten zien wat ik in huis heb. En dan is het heel jammer als het altijd alleen maar gaat over de gevolgen voor de landelijke politiek. Ja, die... Maar het is waar, het heeft wel invloed. Alleen, ja, je, zou, je, zou, je zou kunnen ja. zeggen... van goh, laten we het eens over lokale onderwerpen houden... Want de verschillen tussen, nou ja, bijvoorbeeld inderdaad, groot. Uh, als het gaat om belastingverhoging. PvdA zegt in Den Haag en uh, in Utrecht, we willen de belasting omhoog. En D66 zegt, we willen de belasting omlaag. Ja, dat is dus een verschil. Ja. Dat is een ja. duidelijke, keuze voor, kie... duidelijke, het duidelijke zijn. keuze. voor kiezers. <lacht> wij willen gewoon ruimte geven aan ondernemers en aan mensen om een keuze te maken. En uh, PvdA zegt, we willen meer belastingen. Hoe groot nee. is de keuze? Hoe groot dat, is de, de, de, de keuze? En daar gaat het om. Het armoedebeleid en voor sociale zekerheid. Wij het doen het om mensen kansen te geven en ervoor te zorgen dat mensen zich ontwikkelen. In plaats van dat de overheid alleen maar de hoeder is voor de samenleving. maar in stad als gewoon Lastig zijn. We ondernemers geld gaan verdienen zodat weer meer mensen een baan krijgen. En jullie zeggen we laten het allemaal aan de overheid. Nee, nee, dat is een aspect. Dat, dat doen we is mooi, volgens de, mij niet. Raad. Als we nou laten. ergens hebben laten zien dat we die economie omhoog kunnen pompen. Juist ook door samenwerking met de lokale overheid. Stel als dus een stad in Eindhoven. He, waar Staf de Pla als wethouder heeft gezorgd dat die heitig campus echt een succes aan het worden is. Dus wij maken daar het verschil. Maar wij maken geen ja, aanslag van, van ieder verzekerer. die daar het verschil maken. Maar wij Speekman. werken er als gemeente. Ik ben er pas geweest. We maken echt het verschil. Ook voor die bedrijven vonden we het heel plezierig dat de gemeente er zo in heeft je kan nou alles wat wij doen wegmasseren. Maar dan maken we het verschil. Niet alles wat de PvdA doet. Alleen nu over de sociale voorzieningen. Waar de gemeentes voor moeten zijn. Voor je goede zorg. Dat je er zeker van bent. Dat je ook een sociale woning kan krijgen. Dat je armoedebeleid hebt voor de meest kwetsbare. Daar zal de Partij van de Arbeid al voor staan. Veel meer dan D66 tot 5. Even één reactie nog. mag. Want Dat is wel leuk allemaal. Maar wij zien onderwijs als de manier om iedereen een kans te geven. Zodat je dus inderdaad zelf een baan kan vinden. Dus dat je niet afhankelijk bent. Het is altijd goed om mensen te helpen die dat nodig hebben. Dat heeft D66 altijd gedaan. Maar, dat maar wij zijn de partij die zegt. Via onderwijs mm. kun je iedereen een kans bieden. Uh, vanaf jongs af aan. En dat is inderdaad in Eindhoven. Die geef ik de heer Spekman. In Eindhoven is het inderdaad ook een succes van de overheid. Die heeft geholpen om bedrijven en kennisinstellingen samen te laten werken. Wat heel veel banen heeft gegeven. Ja. Voor alle verschillende opleidingsniveaus. Ja, je, je, je, je, je, je, je zit ik ernaast als ik de indruk heb. Dat u het eigenlijk behoorlijk met elkaar oneens bent. Op uh, lokaal niveaus. Ik heb zeg maar, al onze lokale verkiezingsprogramma's een beetje gelezen. Ook veel, veel van andere partijen. U zegt ben... expres lokaal, omdat landelijk bent u van D66 afhankelijk. Sorry? landelijk bent u van deze. Ja, maar hoeft het, het nog al? niet helemaal mee eens te zijn. Ik nee, vind nee, dat nee. zij echt uh, soms in de overdrijf gaan... als het gaat over uh, steeds meer flexibilisering van de arbeidsmarkt. Terwijl ik juist wil, en dat doet dit kabinet mm. ook een einde maken... aan de doorgeslagen flexibilisering en veel meer goed werk creëren... waar ja. mensen zekerheden opbouwen. zie ik ook nu in lokaal terug, waar een stad Groningen... Ja. gewoon schoonmakers ook weer een eigen dienst gaat nemen. Dat is maar totaal tegenstrijdig een, een met deze. d Ik Een dan uit ja, de landelijke. Ja. Wij hebben de PvdA, maar in, in die mm. termen ja, okay, so. hebben we links ingehaald door de huren. Bijvoorbeeld de verlagend woonakkoord. Woord, hè? Ja. De PvdA wilde huurstijgingen van 9%, als ik het niet mis, mis heb. En wij hebben dat teruggebracht naar 6,5% respectievelijk 2,5%. Ja, nou, nee, dat is wij Hebben wij, ja, nee, hebben wij, D66 heeft daar de PvdA ja, dus nee, mee Dus wij zijn zeker niet een asociale partij. Integendeel, we hebben partij dus juist sociale partijen. Nou, ja, in ieder geval overdrijven en allemaal dat soort dingen. <lacht> we hebben ook een heel duidelijk sociaal gezicht. Alleen wij kiezen voor de kracht van mensen. En we willen dus gewoon zorgen dat we niet altijd maar naar de overheid kijken op het moment dat het moeilijk is voor mensen. We moeten ja, mensen kracht geven om zelf dingen te doen. Als ik het zo aanhoor, dan lijkt het me toch. Heel erg lastig voor u. Want u bent inderdaad ook van elkaar afhankelijk. Althans, de Partij van de Arbeid is vaak van de goede wil van D66 uh, afhankelijk. U bent de meest geliefde oppositie. Lijkt me toch heel moeilijk in deze periode waarin u zich allebei moet profileren, maar toch ook op de achtergrond vriendjes moet blijven. Nou, volgens mij komt dat uh, best goed. Het gaat nu gewoon om lokale onderwerpen. Ik voel me ook uh, totaal niet uh, geremd in, in, in die zin om lokaal te vertellen waar wij voor staan. Volgens nee, mij blijkt het ook wel we ook in niet. dit uh, gesprek. En dat is ook alleen maar goed. Dus we hebben gewoon wat dat betreft uh, gaat het over lokale onderwerpen nu. En, en landelijk. Uh, zullen we zien wat er gebeurt? Zal, zal D66 altijd met een open en constructieve houding kijken naar plannen van het kabinet? We tekenen niet bij het kruisje, maar we zeggen ook niet bij voorbaat. nee. Volgens mij ja. heeft pech tot het vanochtend nog in het AD gezegd. We hebben niet voor niks het kabinet willen helpen met een aantal belangrijke, ook door D66 zo gewenste, hervormingen. Dus volgens mij zijn het twee verschillende dingen. En kun je die ook gewoon goed naast elkaar uh, doen? Strijden, Ik heb er ook en geen probleem mee. Uiteindelijk in deze tijd sowieso, maar ja. altijd in een Nederlands coalitieland, moet je uiteindelijk coalities weten te sluiten met elkaar. Maar je moet wel helder zeggen waar de verkiezingen over gaan. Ja, Die zijn en belangrijk. En moet je soms ook slikken? Ja, maar dat hoort bij het leven. Dat moeten we allemaal wel eens. Oké, okay, en dat doen wij bijvoorbeeld ook door nu te zeggen <lacht> dat het bijna twee uur is. Hans Pekman en Kees Verhoeven. Hartelijk dank. Graag gedaan. Eerder hoorde u ook nog in onze uitzending Annemarie Jorritsma, de voorzitter van de VNG en burgemeester van Almere. Wij zijn er volgende week heel graag weer. Van 1 tot 2. Tot dan. Dag. Deze week in de perstribune Robert van Brandwijk, hoofdredacteur van de gratis kranten Spits en Metro. Nou, wat wij uh, bereikt hebben is dat we een hele jonge doelgroep uh, naar ons toe hebben getrokken... die uh, misschien de krant niet meer zou lezen als Metro niet zou zijn. Technisch directeur van AZ, Ernest Stewart. Ik denk dat bepaald beleid uh, laat zien dat je als club rust uitstraalt. Natuurlijk, kassie kijken... En een gesprek met oud-voetbalprof en casinomiljonair Marciano Vink. Na het voetballen zit je in een bepaalde roes. Je hoeft eigenlijk niet echt na te denken. En op dat moment veranderde ik. De perstribune. Morgenmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet meeverzekerd.